Dat was ruim 4 minder dan een jaar eerder. Het is voor het eerst in drie jaar dat het aantal startende ondernemers afneemt, zegt het Economisch Bureau van ING. Dat komt doordat de economie voorlopig niet lijkt aan te trekken. In dichtbevolkte gebieden, als de regio's Den Haag en Amsterdam, worden relatief meer bedrijven opgericht dan elders. Er zitten meer potentiële klanten en werknemers en bedrijven om mee samen te werken.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 Oud-omroepster Hanny Lips is overleden. Ze presenteerde in de jaren 50 en 60 tv-programma's voor de KRO. Hanny Lips werd vooral bekend als Tante Hanny in kinderprogramma's als Hocus Pocus, dat kan ik ook... en Dappere Dodo. Jongens, meisjes, kijk nu goed... wat die Dappere Dodo doet. Het is een jongen en veel dint... waar geen je kwaad in zit. Hanny Lips zwaaide op tv naar de kijkers... en dat werd haar handelsmerk. Ze overleed in Laren... Manny Lips was 88 jaar. Het weer bewolkt en regenachtig. Vanmiddag wordt het in het westen langzaam droger. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het zo'n 8 graden vandaag. Ook morgen bewolkt af en toe regen en opnieuw 8 graden. AMB ah, Verkeersinformatie. Er staat nog file op de A8 richting Amsterdam. Voor het Koenplein 2 kilometer. En bij Rotterdam op de A20 naar Hoek van Holland bij de afrit Rotterdam Centrum ook 2. De A27 vanuit Almere naar Utrecht. Tussen knop het Eemnes en Beeldhoven 3. En de A28 naar Utrecht. Tussen Amersfoort, Vathorst en Leusden 7 kilometer. Op de A29 vanuit bergen op Zoom naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Bij de afrit oud beijerland staat 3 kilometer file.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 Aero. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. De Partij van de Arbeid wil strengere regels voor artsen die cosmetische ingrepen uitvoeren. Maartje van Wegen over honey lips. Emir ontvluchtte Turkije om aan de dood te kunnen ontkomen. Eén keer was ik 25 dagen in marteling. Marteling? Ja. En het dochter van van Siska Desselhuis. Het is 5 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. De Partij van de Arbeid, dames en heren, wil strengere regels voor artsen die cosmetische ingrepen uitvoeren. De Inspectie voor de Gezondheidszorg sloot deze week de privékliniek Laser Surgery in Haarlem. Omdat de veiligheid en de gezondheid van patiënten daar acuut in gevaar was. Leia Bouwmeester, goedemorgen. Goedemorgen. Lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Wat wilt u aanscherpen? Nou, wij willen met name, daar waar het gaat om privéklinieken, dat er scherpe voorwaarden zijn voor artsen waaronder ze mogen uh, opereren. Ja. Maar ook voor klinieken in brede zin. Want wat we zien, dat uh, er is een vereniging voor plastische chirurgen. Als je daar lid van bent, dan hou je aan allerlei richtlijnen, protocollen, nascholing. Dat zijn mensen die zijn goed bezig. Ja. Maar als je denkt, bekijk het maar, ik word geen lid. Ik start een privékliniek en ik ga mijn gang... Ja. Waarschijnlijk ook met de goede bedoelingen, alleen het gaat te vaak mis. Ja. Dan kan de inspectie pas ingrijpen als het te laat is. Maar waarom grijpt u nu pas in? Want die privéklinieken dringen al jaren aan op strengere overheidsregelgeving. En een strengere controle van de inspectie. Ja, nou de beroepsvereniging die is al jaren bezig met allerlei protocollen en richtlijnen... om hun eigen sector op te schonen. En dat is echt een compliment waard. Maar wat je ziet, dus dat waar met name privé-klinieken geen lid zijn van de vereniging eigenlijk een beetje hun eigen gang gaan, daar gaat het mis. Maar de overheid heeft telkens gezegd dit gaat om marktwerking. Hier gaan wij eigenlijk niet over, tenzij er iets misgaat. Ik bedoel waarom grijpt u dan als overheid zo laat in? Nou, ja, dat is precies de reden dat wij nu zeggen het veld heeft het zelf geprobeerd dat gaat niet, zij lopen tegen de grens aan... omdat er gewoon klinieken zijn die zich niet aan de regels... van de beroepsvereniging willen houden. Ja. En daarom zeggen wij, dan moeten ze dus gedwongen worden... om zich aan de regels te houden. Dat is één, dat is op, de, op het individuele artsengebied. Ja. En twee is, je moet strenge regels stellen aan de klinieken zelf... Um, en daarbij is het heel erg belangrijk, en daar heeft de overheid ook een belangrijke taak, dat consumenten beter voorgelicht worden over de risico's van plastic chirurgie enerzijds. En anderzijds, waar moet je nou op letten als je naar een privékliniek gaat? Ja. Maar uh, de, gisteren in onze uitzending zat die beroepsvereniging uh, voor plastisch chirurgen. En die zegt van ja luister eens, uh, de wet BIG, waar al, al die artsen staan geregistreerd, die schrijft voor dat een arts met een basisopleiding plastische uh, chirurgische, chirurgische ingrepen kan uitvoeren. Terwijl wij vinden dat je daar gewoon echt een aanvullende opleiding voor nodig hebt. Waarom is dat toegestaan in Nederland? Ja, en ik vind het heel goed dat de beroepsvereniging dit uh, aanstipt. Um, omdat zij zeggen, je hebt een basisopleiding nodig en aanvullende eisen. Die hebben wij ook zelf opgesteld. Ja. En dan is het gek als de een zich er wel aan houdt en de ander niet. Maar waar, waarom kan het in Nederland? Waarom ja. kan iemand die basisarts is als plastisch chirurg gewoon gaan opereren? Nou, het is niet zo dat je alleen als basisarts... Nou ja goed, bij sommige mensen kan het wel. Ja. Maar in principe is het uitgangspunt, dat heeft de beroepsvereniging gezegd... basisarts en aanvullende opleiding en nascholing en richtlijnen en protocollen volgen. Ja. En juist omdat dat niet gebeurt, zeggen wij... dan moet je het dus verplichtend stellen. Dat kan op verschillende manieren. Dat kan door een vergunningsplicht te stellen. Zodat je de artsen en alle klinieken in Nederland aan dezelfde eisen laat voldoen. Uh, dat kan door te kijken naar het Big, hoe moet je dat wettelijk regelen? Ja, hoe dan? Het, het, maakt, nou, het maakt ons niet zoveel uit of je voor een vergunningsplicht gaat... of de Big wijzigt of een andere wet. Het gaat ons erom dat de kwaliteit voor iedereen hetzelfde moet zijn. En hoe gaat u dat voor elkaar krijgen dan? Dat gaan wij uh, bij aan de minister vragen bij de begroting VWS. Kwaliteit van zorg wordt daar voor ons een heel belangrijk punt. En een van de kernvragen van ons is... kijk nou goed naar die private klinieken. We zien veel te vaak dat het daar misgaat. Er zijn ook goede, maar we krijgen te vaak te horen dat het niet goed gaat. Ja, er minister, zijn twee hoe categorieën, zorgen, privé klinieken, zoals we ze dan in de volksmond noemen. Uh, dat zijn klinieken uh, die, uh, laten we zeggen, heupen en knieën opereren... om het even simpel te zeggen. En er zijn de uh, klinieken die zijn gespecialiseerd in plastische chirurgie. Ja, dat klopt. Um, kijk, wij krijgen over de plastische chirurgie veel signalen dat het daar niet goed gaat. En pas als een patiënt schade heeft, dan pas kan de IGZ ingrijpen. Ja. Nou, die willen wel eerder ingrijpen, maar dan moet je wel zorgen dat er strenge regels zijn. Dus dat moeten we regelen. In eerste instantie voor de plastische chirurgie. Maar eigenlijk vinden wij dat voor iedereen die in Nederland opereert... of je dat nou privaat doet of vanuit een ziekenhuis... die moeten gewoon aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen... Ja. Dat zullen wij ook aan de minister vragen. Nou ja, bij de klinieken die knieën en heupen doen, daar is die controle van de inspectie er wel. Uh, ook omdat de verzekering dat gewoon dekt. Ja, nou, voor een deel is die bij plastische chirurgie is die controle er ook, maar op een hele gekke manier. Um, ze krijgen een lijstje van de inspectie voor de gezondheidszorg. Vult er even in wat voor kliniek u bent. Ja. En als je dan niet een hele goede kliniek bent... maar je vult het lijstje prachtig in... dan is er geen signaal voor de IGZ om te kijken van... is het hier wel pluis? Maar het is toch een beetje merkwaardig dat een sector... die al jaren zelf aandringt op strengere maatregelen... dat die bij de overheid telkens nul op het rekest krijgt. En als het dan telkens mis blijkt te gaan, zoals deze week in Haarlem weer... dat de overheid dan opeens zegt, nou, misschien moeten we toch wat gaan doen. Nou ja, volgens mij, uh, ik ben het zeer met de sector eens. Uh, kan de sector heel blij en met de inzet van de van de A. Ik ben sinds kort woordvoerder op dit onderwerp... en ik wil meteen doorpakken omdat kwaliteit van zorg voor ons heel erg belangrijk is. Ja. Dus... En tegelijkertijd, dus dat doet de overheid. En aan de sector nog de, nogmaals de oproep... zorg dat mensen weten waar ze op moeten letten als ze naar een privékliniek gaan. Ja. Dus dat het keurmerk duidelijker is, meer informatie. En zo kunnen we met z'n allen zorgen dat kwaliteit voorop staat en schade wordt voorkomen. Ja, maar die keurmerken die zijn er bij mijn weten. Uh, wat gaat u nou precies aan de minister vragen? Namelijk dat de, de, dat, dat de regels uniform moeten worden... Voor, voor laten we zeggen, de traditionele ziekenhuizen en voor de private sector? Ja, precies. Zowel voor artsen als voor klinieken. Vastgelegd in de wet. En tegelijkertijd betere voorlichting. Het maakt ons niet uit of dat in een wet staat... of dat je met een vergunningssysteem gaat werken. Ja. Het effect moet zijn dezelfde scherpe kwaliteitseisen... voor alle artsen uh, en uitvoerende klinieken of instellingen. Op, op sanctie van? Oh ja, daar hang je uiteraard een sanctie aan. Maar ik, ik hoop dat u mij vergeeft dat ik niet precies weet wat de sanctie is. Maar de ultieme sanctie is altijd sluiting. Ja. Maar het doel is voorkomen dat het misgaat. En daar moeten we stevig op inzetten. Goed, wanneer gaat u de minister hierom vragen? Over twee weken hebben we de begroting. Ja. Dus dan, nou, als iedereen meeluistert... dan krijgen ze ook nog eens live het antwoord te horen. Nou goed, laten we over twee weken weer contact zoeken... kijken of u het van elkaar krijgt. Prima. Leo Baalmester, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Ik dank u zeer. Graag gedaan.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 Ah, dit is hem dan, het nieuwe huis. Het is nog helemaal kaal, helemaal wit. Bouwplaten liggen nog op de grond. Maar mooi. Hoeveelste huis is dit eigenlijk voor u? Even kijken: Tentekamp, Terrapel, Eindhoven, Assen, Altmars. En Den Haag tot een 9, 9 is plek. Ja. Mijn geboorte staat half. Kurdisch, half Turkisch. En uh, na de universiteit, ja, ik zie de wereld. De wereld is anders. Mijn geboortestad is zo klein. Uh, ik was journalist. Ik heb heel veel uh, tekst geschreven over de Kurdische problemen, over de moedertaal, educatieproblemen van Turkije. En uh, regering. Uh, onze regering houdt niet van vanaf uh, 93, uh, begin eigenlijk uh, problemen met de politie. Soms één dag, één nacht, soms een paar uur. Uh, een keer uh, was ik 25 dagen in uh, marteling. Marteling? Ja. <totsting> Ze denken dat ik dood ben want mijn hart uh, een paar seconden of minuten, weet ik niet, uh, stopt. En uh, die tijd ze hebben gecontroleerd, oh, hij is dood. En uh, hij brengt naar een park, een grote park, uh, een beetje buiten van de ankeren En mensen hoort mij, dat is een beetje geluid. Oh. En dan kijken, uh, oh, iemand hier te, uh, zitten, slapen. Meer dan drie maanden was ik in coma. En uh, in de ziekenhuisdokter ja, Hé, hey, uh, ga dood, we kunnen niks doen, zeggen ze. Maar ja, ongelooflijk, ik, ik was uh, wakker worden. Ja. En uh, bijna twee jaar uh, kan ik niks doen, want uh, mijn uh, lopen was een probleem, een beetje... En ik hoor niet goed. Ik, uh, mm, mijn oog ook uh, was niet goed. En uh, ja, na die tijd was ik een beetje bang. En uh, ja, iedereen zegt je moet gaan. Ik kom met de tour, toeristieke tour. Uh, we komen via ja, 40 mensen voor de Amsterdam tour. Mensen geven voor mij de Therappel-adres. Je moet daar gaan en aanmelden voor de asielaanvraag. Ik zeg oké, okay, uh, en ik kijk van de map. Therapel is niet zo dichtbij. Oké, okay, morgen ga ik naar Therapel. En uh, die dag gaan we naar uh, Centraal Station met de groep. En de boot gedaan. <laughs> Het was echt... Uh, uh... Grappige situatie. Soms uh, ik voel ik me heel alleen hier. Ik ga van Nederland. Maar als je alleen vindt, maakt niet uit waar je woont. Dat is altijd moeilijk. Altijd, je wilt uh, teruggaan van mm. jouw geboorteland. Nu heb ik, ja, niks. Gelijk onder uw nieuwe huis is dan de theaterstraat. We zijn hier een uh, ontmoetingplek. Uh, en we gaan elke week praten over de, onze projecten, over de buurt. Wat kunnen we doen? Uh, elke week willen wij een workshop geven, een theaterworkshop. Uh, voor de buurt, voor de buurtjongeren. Uh, de buurtmensen zeggen de, de jongeren uh, s'avonds in de plein, uh, beetje uh, drinken, roken. De laatste jaren, de heel veel winkelen is, was dicht. En dan, ja, de mensen willen vanuit hier verhuizen. En de gemeente denkt uh, via de kunst, via de projecten meer leven te maken. Wat vindt u er nou van dat u als Turks vluchteling? Die Nederlanders weer een beetje met elkaar moet laten samenwerken. Ja, dus... Uh... Heeft u een inburgeringscursus gedaan? Ik heb, uh... ja, ik heb al gedaan, uh, drie jaar geleden. Dan bent u nu toch gewoon die Nederlanders hier aan het laten inburgeren. Ja, leuk, hè? Laatste bijdrage was dat van Sander Bartling in deze serie... en volgende week in Goedemorgen Nederland.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 Verliesrekening. Dat is vanaf maandag en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen als altijd. Welkom bij de Caro via goedemorgen -Nederland Straks Maatje van Wegen over Tante Harney. Eerst nu dochter ochtendhumeur, Hier is Tante Desselhuis. Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik dit weekend naar het journaal keek en daar de beelden zag van de bombardementen op de Gazastrook. Een Palestijnse vrouw, die bedolven lag onder het puin, schreeuwde om hulp. Haar onderlijf en haar benen zaten bekneld... en het leek duidelijk dat elke seconde telde. Opeens kwam er een man aan die een hoofddoek om haar hoofd knoopte... in plaats van het puin van haar af te halen. Doordat hij maar steeds bezig bleef met die hoofddoek... stond hij anderen in de weg die de vrouw uit haar benarde positie wilden bevrijden. De vrouw bleef schreeuwen en de man bleef maar bezig haar haren te bedekken. Zelfs onder deze omstandigheden was die hoofddoek dus belangrijker dan het verwijderen van het puin. Dat deed me denken aan het vreselijke nieuws van jaren geleden... toen in Saoedi-Arabië vijftien meisjes levend verbrandden in een middelbare school in Mekka. Behalve de brandweer waren toen ook agenten van de religieuze politie... bekend onder de naam Commissie ter Bevordering van de Deugd... en ter Voorkoming van Ondeugd bij de school aanwezig. Zij verhinderden dat meisjes het brandende schoolgebouw konden ontvluchten. Ze droegen namelijk niet de voorgeschreven sluier en ook niet de verplichte lange jurk, dus mochten ze niet naar buiten. De dagen erna brak de kritiek los. Op de religieuze politie, maar ook op het ministerie van Onderwijs, dat dit soort bewaking voorschrijft. De bewakers van meisjesscholen moeten bij voorkeur oudere mannen zijn, zeer streng in de leer. Jongere mannen zouden onder invloed van hun hormonen... namelijk wel eens een oogje kunnen dichtknijpen. En nog altijd zijn er heel veel mensen, ook in Nederland... die volhouden dat je niet moet zeuren over die hoofddoek. Het is immers maar een simpel en een onschuldig stukje textiel. Dat mag op zichzelf waar zijn, maar de gedachte erachter... daar gaat het om. En die is nog heel vaak levensgevaarlijk, soms zelfs dodelijk. Siska dresselhuis dat maandag, het ochtendhumeur van Henk Westbroek. 6 minuten voor half 11, dames en heren. U luistert naar de KRO op Radio 1. Dag, jongens en meisjes. Op het plaatsje waar ik hier sta in Hoorn lijkt het wel of de tijd een paar eeuwen heeft stilgestaan. We zien allerlei oude ambachten, pottenbaksters, klompenmakers in mooie oude kostuums fragment was dat van de intocht van Sinterklaas 1964. De stem is van Hannie Lips. Vandaag werd bekend dat deze voormalige KRO-omroepster... afgelopen maandag op 88-jarige leeftijd is overleden. Hannie Lips was in de jaren 50 en 60 vooral bekend als Tante Hanny, die bij de afkondiging van het kinderuurtje naar de kinderen thuis zwaaide. En die kindertjes die zwaaiden allemaal terug. Maartje van Wegen, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen Sven, goedemorgen. goedemorgen. Ja. ja, zwaaide jij ook terug? Ik zwaaide ook terug, zeker. Ja, Zij ja. was uh, een van jouw voorgangsters als uh, omroepster bij de Cairo. Uh, ja, ja, ja, we schelen een beetje in leeftijd, ik ben 62. Ja, ja. En uh, tante Hanne is uh, 88 uh, ja. uh, geworden. Ik zit trouwens, na, na de van francisca dresselhuis hebben we het opeens wel weer heel andere dingen. Maar goed, zo is, zo is het leven ook. Daar ja. uh, was ik ook weer van onder de indruk. Nee, ik ben natuurlijk van de generatie uh, bij ons in de straat. Uh, we hadden één iemand. Uh, ...in de straat uh, televisie. Yeah. Dus uh, daar mochten wij met z'n allen... ...zo van klein op de grond... ...en dan op kukjes en op stoelen en op tafels... Uh, ...weet ik, ga je met tien of vijftien kinderen... ...uit de hele buurt kijken. Yeah. Als die familie niet thuis was... ...of wat voor reden dan ook... <laughs> ...die televisie niet aan, was daar ook grote paniek. En ik weet dat ik tante Hannie... Uh, ...ja, ze, heel, ze deed natuurlijk te werken... ...goed goede nu stem ook nog heel eventjes hoort. Prachtige stem. En dat persoonlijke, dat zwaaien... ...en ook een kushand... Uh, dat, dat, dat weet ik wel, dat ik dat als kind. en wij ook, wij inderdaad, wij allemaal terugzwaaien. En ik, omdat ik ben een bussemse. en ik ben ook nog alles uh, met mijn moeder achter op de fiets naar uh, Studio Irene. Kijk, en dan je. gingen we kijken, ja. En dan, nou, dan handtekeningen zo, of een People de Clown. En dan, People herkende je natuurlijk niet, maar Mama Loe de Dikke Deur weer wel. Ik heb die handtekeningen ook nog wel uh, ergens. <laughs> ja. Zeg, Lips, die begon in 1954, was ruim twaalf jaar omroepster... maar presenteerde ook twee keer het Eurovisie Songfestival 1958 en 1960. En de intocht van Sinterklaas bijvoorbeeld, zoals we net uh, konden horen. Uh, was zij nou, uh, wat je dan tegenwoordig in goed Nederlands noemt... een role model voor uh, de gemiddelde omroepster? Ik was uh, toen ik, ik bij de KRO begonnen het, het televisieprogramma Studio Vrij... me ons later gaan omroepen. Of ik toen echt aan haar teruggedacht heb, dat weet ik niet. Als ik nu even haar stem hoor... zoals ik hem ook in mijn oren heb klinken... ja, was een prachtige stem. Mooi Nederlands en, en, en niet geforceerd. Gewoon zoals het moet zijn. Ja, misschien kun je met terugwerkende kracht... Uh, dat Haar zo wel noemen, dat, dat, dat zou je goed kunnen zeggen. Nou ja, iedereen heeft het altijd over Mies Bouwman natuurlijk... die natuurlijk ook vanaf de beginjaren van de televisie betrokken ja. was bij het medium. Ja. Uh, maar hoe moet je haar zien in dat licht, zal ik maar zeggen? Ja, nou, een beetje andere orde natuurlijk, hè. Mies Bouwman, echt de personality in de grote shows en programma's maken. En ik weet dat Hannie Lips ook na haar tijd uh, als omroepster ook eigenlijk als mensen er aanspraken op straat, vond ze het wel een beetje leuk. Maar als uh, mensen niks zeiden, vond ze het eigenlijk... Uh, prettiger. Ik denk dat het gewoon iemand was die de vak verstond. En ja, toen we er allemaal nog veel minder van wisten en had je ook allemaal veel minder lessen en coaching. En ik ben ook nog van de tijd dat dat er allemaal niet was. Het was een volstrekt andere periode. lijkt echt wel wel honderd jaar geleden. Maar dat ze haar vak verstond en uh, dat ze veel mensen en kinderen aanzakt. Ja, dat is een ding dat zeker is. Ja, Goed, nou ja, ze is 88 geworden en ze is al heel lang niet meer op televisie. Hè? Vanaf uh, eind jaren 60 geloof ik niet meer. Of midden jaren 60. Nee, ja. uh, en heeft daarna ook echt ervoor gekozen om een teruggetrokken leven, ja. althans een leven zonder publiciteit he, te leven. Ja, zo kan het. Want daar hield ze niet van. Nee, zo kan het. Zo kan het, ja. Goed, nou ja, er is weer wat televisiegeschiedenis uh, uh, definitief geschiedenis geworden, ja, zo maar zeggen. Ja, zien we er vast nog wel in het journaal. Zou ik leuk vinden. Ja, ik denk ja, het ook. Ik gun het haar. Of haar kinderen, of... Ja, zo, dat je een beetje, hè, als je gepraat wordt, ben je niet vergeten. Maatje van Wegen, ik dank je wel. Gaat het goed met je trouwens? Ja, het gaat goed, Fenn, dank je. Goed, okay. Goedemorgen. Beste, dag. fijne dag. dag. Dag. Einde van deze uitzending bijna, dames en heren. Het is bijna half elf. Ik wens u vast een goed weekend en verwijs u nog even naar onze website kro.nl. En schakel om met Jeroen Wielaard, die ergens met zijn bus in Nederland is. Jeroen, goedemorgen. Hoi oh, Sven, uh, bij de RAI staan we in Amsterdam. Kom erheen, want de banen liggen er voor het oprapen. Het grootste carrière-evenement met de beste werkgevers. Zo werft de carrière carrièrebeurs voor zichzelf. Maar eerst het nieuws met Dorald Meegens. Misschien iets over de crisis? Radio 1, het NOS-journaal.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 AMB Verkeersinformatie. De ochtendspits is voorbij. Nog twee korte files. Eentje bij Rotterdam en eentje bij Amersfoort. Op de A20 vanuit Gouda bij Rotterdam Centrum 2 kilometer. En op de A28 Zwolle Amersfoort. Bij Amersfoort ook 2 kilometer. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. 18 jaar oud ben je, vol energie, de wereld ligt aan je voeten. Studeren, werken, een carrière maken. Dat was het ouderwetse schema. Ik heb het zelf iets anders gedaan, maar zit hier toch. Noem het een carrière in crisistijd. Lijn 1 wil weten wat er te bieden is op de carrièredagen. Hier, komende dagen, vrijdag, zaterdag, zondag in de Rai in Amsterdam. Tegen de somberheid in gaat het om perspectieven. Die carrièredagen zijn natuurlijk geen vakantiebeurs. Vol lokkende perspectieven, zo van boeken en je bent er met een eh, prijsvechter. Hoe zit het met de bestemmingen voor een loopbaan? Wat is de Californische kust hier in de carrièredagen? Valt er nog wat te kiezen? En is carrière een beladen woord? Moeten we het misschien even wat rustiger aandoen? Een zachter pitje? Bespreek met ons uw zorgen en uw hoop op 09121 09121. Hashtag lijn 1. En mailen kan ook naar lijn 1, apenstaartje NTR.nl Het is 0800 1121. 0800 1121 over uw hoop, over uw verwachtingen. Hallo, wij zijn hier van lijn 1. Ik ben even de bus uitgestapt. Jullie komen hier op een carrière afgelopen. Klopt, inderdaad. En waar denk je aan? Uh, ik wil graag de marketing in, dus uh, wij gaan kijken hoe dat uh, af gaat lopen. Jij ook? Nee, ik wil de verzorging in. De verzorging. Ja. Er zijn hier allerlei bedrijven als ABN AMRO, de Shell, de Rijksoverheid. Heb je dan bij het aanlopen al een idee voor een bedrijf? Nee, nog niet. Nee, maar daar ga ik vast wel achter komen. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Haarlem. Gewoon even met de trein naar de carrière daar? Nee, met de auto. <laughs> en jij? We zien het wel. Gewoon even kijken. Wat wil je? Wat wil, ben waar, waar, waar ben je Ik ben nog niet precies. Ga gewoon even kijken. Ik loop weer even de bus in. Jullie naar een carrière. Dankjewel. Ja, de bus staat hier vlak naast de rij. En in de bus heb ik een paar gasten. Goedemorgen. Uh, 0800 is het dus, hè, 1121. Uh, Jacco Valkenburg is carrièrecoach voor bedrijven. Helpt mensen met wervingsproblemen. Helpt bedrijven met wervingsproblemen. Positionering, imago. En Wim Davidsen is futurist en econoom. Jacco, met jou te beginnen, um, de carrièredagen. Hoeveel toekomst zit hierin? Dat kan er wel eventjes uh, blijven voorbestaan. Omdat uh, de HR met afdelingen uh, dit al uh, tientallen jaren doen. De uh, recruitment afdelingen, de ja, wervingsafdelingen. De wervingsafdelingen ja. van, van bedrijven. Ja, die doen dit al jarenlang. En uh, die, zelden, die stellen zelden de vraag van, levert dit iets op... Um, die vraag wordt zelf of nooit gesteld. en Dus ik verwacht dat dit nog heel lang uh, zal uh, blijven bestaan. Dus ze, ze stellen zichzelf eigenlijk tentoon als op een hiswaar. Maar dan niet een duur jacht, maar een duur bedrijf. Ja. glanzend bedrijf. Klimmende ja. uh, folders. Klimmende folders. Ja. folders, ja. ik, ik pak heb hier zak en pak. Een, ik heb hier een boek. Carrière jaarboek. Mm -hmm. Dit is de economische juridische editie. En ik lees daar iets over... Hoge hakken voor hoger loon. Vrouwen die willen cashen moeten hun killer heels tevoorschijn halen. Deichmann Graceland, een Duits schoenenmerk, beweert dat door hoge hakken het salaris omhoog gaat. Nou, dat zie ik niet zo buiten langskomen, Jacco. Maar dit is toch allemaal uiterlijk uh, vertoon? Is deze beurs eigenlijk ook alleen maar uiterlijkheid of... Is er inhoudelijk ook echt iets te verhaapstukken? Um, Gelet in op de verwachtingen van deze mensen hè, die langs de bus komen lopen. Nou, Je, je zag het al een beetje bij de, de mensen die je aansprak net. Uh, die gaan er heel open in. Die, gewoon eventjes kijken um, op, op, een, op een vrije dag. Even oriënteren wat, wat is er te koop is. Dus die oriënteren zich uh, op, uh, nou, op een baan op, uh, langs deze weg. Um, um, ik denk dat degenen die hier naartoe komen met het beeld om, om echt werk te vinden, teleurgesteld gaan worden. Dus die carrière-dagen zijn inhoudsloos? Zijn niks? Betekenen, uh, nee, betekenen nee, het is minder een, dan. Een, een, een dagje soorten. uit. Een dagje uit. En, en wat, het, wat het oplevert, is een pen, een bloknoot en een sleutelhanger, denk ik. Dat is alles. Ja. Maar niet de gewenste vette baan. Nee, of het nee, nou het management is of in de zorg. Nee hoor. Daar Wim Davidsen. Wat een desillusie van de carrière. Ja, nou, uh, ik denk Hebben dat zijn We zijn je... zo hoopvol begonnen. Ja, nou, het, het is ook geen weer natuurlijk hè, voor zo'n carrieredag. Het is een beetje oh. sip weer, maar uh, ik denk dat je hier uh, ook geïnspireerd vandaan kan komen je krijgt toch het je hoorde het net die jonge mensen die hebben een idee ik wil iets in de marketing en we zien het wel ik wil iets in de verzorging en ik zie het wel die derde zei zelfs ik zie het wel die had nog niks op zijn netvlies kom waarom, en, kwam niet en, over als een welomschreven carrièreplan en dat hoeft denk ik ook niet je gaat hier eens op je gemak oriënteren en als je daar zo vrij instapt dan uh, loop je het positieve risico dat je een idee opdoet ja. uh, dat kan een bedrijf zijn dat kan een sector zijn dat kan een een, een type functie zijn dus je kan hier binnen een half uur of misschien na drie of vier uur naar buiten lopen... en denken, verdomd, dit is wat voor me. Dit, dit moet ik gaan proberen. Hier voel ik wat goeds bij. Ja. En het gebeurt dus nu, in crisistijd. Ja, het is absoluut crisis. Mm. Dat is het al jaren. En dat zal het ook nog uh, zeker 1, twee, drie jaar blijven. Uh, dus ja, de werkgelegenheid die staat onder druk. Er staat al een poosje onder druk en die blijft ook onder druk staan... Dat zou kunnen betekenen dat het minder makkelijk is om een baan te vinden. Nou, hier lopen vooral jonge, hoogopgeleide winsten. En die blijven het gewoon goed doen op de arbeidsmarkt. De werkloosheid op dit moment onder hoogopgeleiden is 4%. Dat is belachelijk laag. Alles onder de 5,5% 5 ,5 is moeilijk voor werkgevers. Dus de kinderen die hier tot de carrière-dagen komen, die komen er wel? Nou. Er is één kleine verandering ten opzichte van de afgelopen tien jaar. Want toen hoefden ze maar te fluiten en er was een baan. Of drie of vijf. En dat kan nu best even wat langer duren. Hè. Je kan nu best een paar maanden moeten wachten tot je vindt wat je hoopt te vinden. Maar uh, als je door dat eerste moeilijke jaar heen bent... is de kans heel groot dat de rest van je leven er zeer rooskleurig uh, uh, uh. uitziet. Het is toch ook gewoon een worsteling. Ik, ik, ik vertel net al gekscherend over mijn eigen uh, werdegang. Het We studeren, ja, ach, ik zeg altijd... De, de, de, de, de, ik stopte niet met studie, maar de, stopte, de studie stopte met mij. En um, dit zijn mensen die blijkbaar wel hoog opgeleid zijn, maar nog geen grote verwachtingen hebben. Ja. De, uh, is de boodschap, uh, ook aan Jacco de vraag... Mm -hmm. dat ze die verwachtingen uh, maar een beetje moeten dimmen? Nee, dat zou ik zeker niet doen. Je moet wel realistisch zijn. Hè? Dat, het is crisis, dus het is even wat moeilijker. Het duurt even wat langer voordat je vindt wat je zoekt. De, als je dat überhaupt al kan als jongere. Hè? Want je weet misschien niet echt goed wat je, wat je boeit en wat je zoekt. Uh, aan de andere kant is het zo, het leven is, is een speurtocht... Uh, je kan niet echt verder kijken dan de komende twee, drie, vier jaar. En als je dan iets tegenkomt waar je van denkt... nou, dit, dit speek me aan, gewoon doen. En de volgende stap, die, die maak je over een jaar of drie, vier, vijf. Zo ziet het eruit tegenwoordig. Uh, ja, en nogmaals, voor jonge hoogopgeleide ben ik niet bang. Heel anders dan voor jonge laagopgeleiden, want die hebben het echt moeilijk. Ja, exact. Die, maar zo'n beurs is dit dus ook niet... Nee, dit uh, dus, uh, bestaat zo'n beursjakko wel voor laag opgeleiden? Voor lage opgeleiden. Misschien dat die door het UWV worden georganiseerd, urbanen dagen? Ja, dat soort dingen. En meer regionaal. Hmm. Hè, waar een, uh, een ondernemersvereniging of uh, werkgeversvereniging bezig is met lokale werving, lokale exposure. Ja. Ja, dat gebeurt absoluut. En dat gebeurt ja, ook steeds lokale meer. Lokale initiatieven dus, ja. denk ik. Uh, die lokale initiatieven die hebben dus juist, juist wel nut dan? Maar, Meer nut maar, misschien dan de dagen. Nou, nee hoor. Ik denk dat het allebei zinvol is. Het is oriënteren voor werkgevers en voor werkzoekenden. Uh, ik zie hier trouwens ook geregeld 40-plussers voorbij lopen. Dat is ook heel verpand. Mm -hmm. Ja, maar uh, dat, dat, dat zijn denk ik de, de, de bazen van de bedrijven, of ik niet? Denk het niet. Nee. Nee? nee, ze zien er een beetje zoekend uit toch wel. Net zo... Ja, ongewis, onzeker als die jongeren die hier voorbij lopen. Want ik zie het wel. Ik hoop dat er wat is. Maar nee, ik denk dat dat landelijke en dat regionale... Het is allebei nodig. Uh, je hebt die contactmomenten nodig. Even buitenom je, je, je, je, je, de dingen van vandaag en morgen en deze week. Dus het is goed om je of dat nou lokaal of nationaal is, af en toe eens even te oriënteren... op wat er is en wat er kan. Uh, zowel voor werkgevers als werkzoekers. Hoog S of laag of... Snuffelstage op, noemen yeah, ze het ook yeah, wel. Ja, yeah. snuffeldagje. Um, ik noemde al bedrijven daarnet als Shell, uh, KLM, uh, de overheid niet te vergeten. Maar waar liggen hier dan wel kansen? Al snuffelend, Jacco. Wat, wat voor, wat voor uh, bedrijf is nu hot? Nou, de, degenen die hier naartoe komen, die moeten vooral die vraag stellen aan bedrijven die hier zijn. Waar, waar, waar, de beeld schetsen van uh, dit is mijn achtergrond, wat zijn de kansen uh, bij jullie? En wat moet ik doen om bij jullie te komen werken? Dus vooral uh, vragen van, uh, uh, laat de bedrijven maar praten en vertellen wat jij moet doen om daar te gaan werken. Maar gelet dus een, op wat ik net zei, hoorde uit de beantwoording. Er komen hier dus dames met managementopleiding. Dus je hebt een ja. economische achtergrond. Misschien wel meer dan schroefers. Wat ik straks nog bij Sven Kokkelman hoorde. Uh -huh. uh, ze, hebben, ze zijn blijkbaar op een, een verzorgingsopleiding geweest. Uh, maar is, is hier toch meer? Want ik heb hier dus twee van die uh, niet klossies liggen... maar keurig gebonden boeken. Uh, hier zit uh, Anna Larisa Snijders mee aan te kijken. Sinds 2011 Tres... Asset management bij APG, ja, dat die sector, dat, dat slagwerk. Wat ze wat hier voornamelijk um, um, presenteren, zijn, zijn traineeships inderdaad um, waarvoor ze werven. Dus, um, dus de, de, de, de, deze banenmarkt is, is met name gericht op die, die starters op de arbeidsmarkt. Um, uh, die, die klasjes proberen ze te vullen. En uh, dit is zo'n nationale carrièrebeurs uh, past dan in een reeks van, van, uh, van beurzen die zij uh, uh, doen. 0800-1121 om mee te praten. Uh, Wim Davids heeft nog een aanvulling. Ja, ik hoorde net een van die, van die twee jonge mensen zeggen: uh, Ik heb iets in de verzorging gestudeerd. Nou, dan zit je echt gebakken. Uh, vooral in de techniek, in de verzorging en in het onderwijs hebben we straks. Ontzettend veel mensen tekort. Techniek, dat komt de, regelmatig terug techniek ook in deze op, Lijn 1 uitzendingen. Op alle niveaus, van laag tot hoog, van jong tot oud. We hebben alles en iedereen nodig. Het is wereldwijd de meest gewilde doelgroep. Techniek, absoluut. Maar ook in de zorg. In de zorg op alle niveaus, van laag tot hoog, van jong tot oud. En in het onderwijs. Dus niet dit soort fancy beroepen? Uh, nou, die hebben we natuurlijk ook wel nodig. Maar de toekomst zit hem in, uh, althans het potentieel, de ruimte zit hem vooral in categorieën waar de vergrijzing straks enorm toeslaat. In 2010 is onze beroepsbevolking uh, begonnen te krimpen. Inspelen kortom, gewoon op uh, behoeftes. Ja, en kijk maar eens goed als je je oriënteert in de categorieën, en de sectoren en de bedrijven waar de vergrijzing boven gemiddeld is. Want die, die ontvangen jou straks met slingers en confetti. Uh, ze zijn blij als jij daar als goed opgeleide jongere. met een goede motivatie. die babyboomen komt vervangen. Um... Dus de economie hoeft het helemaal niet te doen. De demografie doet het voor je. Uh, het de, volks, van de, de bevolkingssamenstelling. Absoluut. Ik heb ja. even wat reacties. Jan Bakker die zegt dat die jongens en meisjes eerst maar eens even een baantje moeten nemen en zien hoe werken in de praktijk gaat. Over carrière en zo, daar hebben we het daarna wel over. Dat is natuurlijk wel zo. Jan, dat is heel, veel, heel veel van die jongens en meisjes tijdens hun studie ook werken. Ik heb er een paar in de bus die dat ook hebben gedaan. Um, en hier, Sebastian Hol die reageert dat hij regelmatig de carrière dagen heeft bezocht. Enkele geleden is ook daadwerkelijk werk uit voortgekomen. Een vervolgafspraak bij uitzendorganisatie Start People. Maar voor werk in het publiek en sociaal domein heb je nu andere netwerken nodig. Dan is het beter om ook kennis op te doen. en door vakblad Binnenlands Bestuur georganiseerd debat over de sociale gemeente te bezoeken. Nog een reactie van Ab Woudstra, 60 al. Leuk zo'n carrièrebeurs, maar ik vind het een beetje duur in deze tijd. Standbouw, ruimtehuren en dergelijk... is een goede advertentie in de Dagbladpers niet voldoende. Nou, verschillende geluiden. Ja. Uh, is ook iemand aan de telefoon? Nee, nog mee, geen bellers op 0800 1121. Ja, iedereen is hard aan het zoeken natuurlijk. Hè. Geen tijd om te bellen. Ja, of ze zitten te wanhopig uh, te luisteren zou naar niet doen? De, de, de droombaan. Ja, nee, ja, nee dat, ik zou niet wanhopig worden. <laughs> um, wat ik al eerder zei, het is nu best even lastig. Zeker gezien de afgelopen tien jaar. Het, het valt nu niet meer uh, uh, uit de lucht uh, in je schoot. Maar er zitten zoveel kansen aan te komen. In allerlei sectoren, allerlei functiecategorieën. Dus... Uh, ja. Prachtige toekomst. Maar die jeugdwerkloosheid neemt toe. Ja, dat is in heel Europa. In het zuiden hebben we belachelijke percentages van boven de 50%. 25 minners zijn er ja, meer dan de helft werkloos. In Nederland is het uh, iets meer dan 10%. En ook in goede tijden is 8% van de jongeren bij ons werkloos. Jongeren hebben het gewoon even moeilijk. Altijd. Dat is van alle tijden en alle plaatsen. Want ze moeten zich oriënteren. Werkgevers moeten even snuffelen. Uh, je weet even niet wat je wilt, dus het duurt gewoon even wat langer. Nu is er een paar procentpunt meer jongerenwerkloosheid dan drie, vier jaar geleden. Niks aan de hand. Zodra die economie ook maar een beetje in de plus komt... Uh, dan trekken die babyboomers allemaal lege plekken voor die, uh, voor die jongeren en dan komt het goed. Als je maar een goede opleiding, op welk niveau dan ook, hebt gevolgd... met alleen basisonderwijs of alleen HAVO, ziet het er... Niet rooskleurig uit, maar verder heeft bijna iedereen die een vak heeft geleerd, op welk niveau dan ook, een goede, schitterende toekomst. Jacob Walkenburg, in de aanvulling? Uh, ja, misschien over even positief. Uh, Toch wel. In te haken zijn bijvoorbeeld als je een verkoopfunctie uh, zoekt. Uh, het niveau van, van de vacatures is op dit moment uh, gelijk aan voor de crisis. Uh, alle andere um, functiegroepen uh, uh, zitten nog wat onder het niveau van de crisis. Maar een, een, een verkoopfunctie, dat is nog altijd uh, een, een, een goede... Ja, in deze als... tijden wil je keihard verkopen als bedrijf, ja. hè, in welke sector je ook zit. En verkopen is, uh, is moeilijker in een, in een crisis. Dus heb je juist veel mannen en vrouwen nodig die dat leuk vinden en goed kunnen. Ik loop nog eens even naar buiten, want ze blijven gewoon toestromen, de, de gasten hier van... Uh... De dagen. Um, oh, mag ik jou even bij. iets vragen? Jij loopt ook hier op de, de dagen toe. Naar wat voor carrière ben je op weg? Nou, eentje die mij een toekomst kan geven. Er wordt hier in de bus druk gepraat over de mogelijkheden... dat het toch allemaal niet zo slecht is. Over de stemming der tijden. Hoe is dat bij jou? Nou, ik, ik heb techniek gestudeerd. Ik die lees... hebben ze zo nodig? Ik lees inderdaad dat in het nieuws, dus ik heb alle vertrouwen in dat het gewoon goed komt. Daar kun je hier op de beurs ook nog wel een richting vinden. Heb je een idee? Meer een beetje richting offshore, misschien olie. Maar uh, toch wel dat, dat soort techniek. Uh, niet echt het gespecificeerde wetenschappelijke uh, benadering. Zeg maar, maar. Duidelijk perspectief, ja. dankjewel. Ik loop de bus weer in. Um, nou ja, Dat is dus een, een, een, een, een, een, een, wel een heel duidelijk geluid, Jacco. Ja, dat is uh, een, een, een probleem. Daar is dat daar een kansrijke jongeman. Ja, ja, dat is uh, een hele hot, uh, hot job. Ja. Echt vast besloten. En, weet, het is wel leuk om te merken dat hij zo ook heel erg gefocust is. Hij weet precies wat hij wil. En, en dat is ook wat, uh, wat men hier graag wil zien. Uh, dus de ja. die op de beurs ja. staan, die willen dat graag. Uh, ja. Jacqueline Rietberg aan de telefoon. Die heeft heel lang gesolliciteerd en is het gelukt, Jacqueline... Ja, het is nu gelukt. Ik ben uh, 57 jaar, ik ben een zeer hoogopgeleide verpleegkundige. En als ik die meneer dus hoor zeggen: wij hebben uh, jong, oud nodig. en uh, iedereen vindt een baan, het is booming business. Dat is dus echt niet waar. Uh, het is bedroevend wat je te horen krijgt als je als hoogopgeleide oudere verpleegkundige solliciteert. Ze willen alleen maar jonge mensen hebben. Ook de baan die ik nu gekregen heb, is openlijk tegen mij gezegd: we nemen u omdat we niemand anders kunnen krijgen, maar we hadden liever iemand jongens gehad. En mijn dochter is een onderwijzeres. Dat heeft ze al als tweede uh, opleiding gedaan. Ze heeft dus nu twee hbo-opleidingen gedaan. En in, ook in het onderwijs, het is waar, de babyboomers gaan straks met pensioen. Maar op het moment zijn alle onderwijzers, en onderwijzeressen die van het pet pavos komen, zijn werkeloos. Alleen in de grote steden niet. Dus Amsterdam, Utrecht, Den Haag, daar is werk voor onderwijzers, maar voor... In de andere plekken niet. Mijn dochter heeft nu een tijdelijke job. En dan moet ze dan uh, straks als die tijdelijke job uh, weer klaar is, moet ze maar weer hopen dat ze weer een tijdelijke job krijgt. Jacqueline, is, zo... uh, Jacqueline dat klinkt nogal verontwaardigd, bozig. Nee, maar... nee niet bozig, Maar het is niet zo als, Realistisch. als, die, heren, als die heren het... Uh, uh, die, dat zijn theoretici. En dat, <lacht> dat irriteert mij. Wim Davids uh, schiet in de lach. Ja, de, de, ik zei het niet al, dat mevrouw is... Rietberg iets belachelijks nee, zegt. Helemaal niet ze, ze, heeft schetst, ze schetst iets heel duidelijk. Kijk, Boven de 50 wordt het ook lastig. Absoluut, en de, haar dochter heeft het. Absoluut. Ook de, zwaar. De, en de werkloosheid onder 50-plussers is laag. Net als bij hoogopgeleiden. Alleen word je werkloos als 50-plussers, dan, dan ben je dat ook heel lang. Want werkgevers hebben op dit moment echt nog steeds het voordeel: ouderen zijn uit. Daar moeten we van af. Mevrouw Rietberg heeft mazzel. Ja, ja. Na, nou ja, na veel doorzettingskracht. Te Absoluut. Tonen te en, maar dit is ook een tijd dat je als werkzoekende doorzettingsvermogen ja. moet laten zien. Want we zitten in een crisis. Dat zei ik al in het begin. Het is op dit moment niet makkelijk. Maar als je verder kijkt dan het komende jaar, 2013 wordt ook een lastige. Als je verder kijkt, dan ziet het er gewoon goed uit. En ik, en ik durf te beweren dat uh, ook de 55-plusser, de 60-plusser, die wil. Die kan over twee jaar prima werk vinden, want we hebben iedereen keihard nodig. Mevrouw van Ballengooi, u heeft een zoon van 33 jaar en die heeft moeite met het vinden van een werk, van baan. Ja, klopt. Wel opgeleid, Technische Universiteit ja. Delft. Loopt, nee, loopt die is, heeft u hem na de carrière dagen gestuurd? Nee, nee, nee, want uh, ja, hij is met allerlei sollicitaties bezig. Maar ik merk wel dat het gewoon een gigantisch probleem is om aan het werk te komen. Want hij heeft, uh, sinds hij afgestudeerd, dus een jaar geleden, heeft hij eigenlijk, uh, want hij heeft eerst nog rechten gedaan heeft hij eigenlijk nooit ergens verzoenen kunnen werken. Ja, bij een callcenter. En dan zeggen weer andere bedrijven... ja, dat is slecht op die als, als je op callcenter werkt. Maar hij komt van de Technische Universiteit Delft. Wordt hier dus... Eindhoven. Eindhoven. Eindhoven. Oh, sorry, ik sta hier Delft in mijn gegevens. Eindhoven, nee. ook een geweldige technische universiteit. Te ja. Techniek. Techniek is één van de toverwoorden die hier valt. Ja. Wim Davids, uh, Jacco hebben het ja. erover. Nou, de, de, ja, maar de techniek is ook extreem gevoelig... voor wat er gebeurt in de economie. En de economie ligt nu al vier kwartalen op zijn gat. En die blijft een beetje sudderen de komende kwartalen. Dus ik kan me inderdaad voorstellen dat zelfs met een technische opleiding, dat is een breed begrip, ik weet niet precies wat, wat het specifieke technische deel is dat hij ja, heeft gedaan. Mevrouw Van Bouwen, maar... wat, wat heeft hij gedaan? Sorry, hij heeft, hij heeft industrial design gedaan. Oké, okay, nou... Het ontwerp. Dat zou ja. toch ook uh, uh, goed moeten kunnen werken. Want zeker met Dutch Design uh, hebben wij internationaal ook een positie uh, in de wereld. Ja. Uh, je, maar het is, is. het is inderdaad ook voor technici lastig. Maar wat ik al zei, 2012, 2013 is echt even pas op de plaats. Maar daarna uh, ziet het er gewoon fantastisch maar uit. Maar even mevrouw van Ballengooi nog, uw punt afmaken. Ja. Oh, wat? Ja, ik wou nog zeggen. Want ja. hij was juist... Met ja, hij heeft met, met gigantische goede punten is die ook geslaagd. En zijn, zijn vroegere professor kwam zelfs terug uit Engeland om zijn papieren te overhandigen met de uitreiking van. Uh... En dan vind ik het zo erg dat die jongen hier ja. thuis zit. En iedereen die zegt: van Oh, in de techniek, in de techniek, ja. nou dan gaat het zo goed. Maar is, nou, is, is hij pessim zelf dat... pessimistisch? Want u, u praat nu voor hem, maar hoe is het met hem? Is hij bij u in de buurt? Ja. Nee, hij, hij, hij, hij. hij is aan het solliciteren op ja. dit moment. Ja. Ik woon net tegen. hij solliciteert zich echt een rotje. Ja. En hij zegt, hij zegt ook bij alle bedrijven... en hij staat bij allerlei het hun anders. en hij staat bij allerlei droogs ingeschreven... en ja, hij, hij is heel outgoing... en heel keurig, netjes en beschaafd. En ja, ik snap ook niet waarom het niet lukt. Ja. En, hij, ja, en hij is ook eigenlijk hartstikke hoog opgeleid. Is hij ook bereid om flexibel te werken... de eerstkomende periode? Ja. Dat zei die ja. vorige mevrouw ja. ook, hè, veel. Tijdelijk ja, wel. En hij wil, en hij bijvoorbeeld bij sommige functies wordt een kant of zoiets bijgevraagd. Ik heb er ah. heel weinig verstand van, ik praat nog even als een moeder. En dan zegt hij: nou, als dat moet, dan leer ik het wel in mijn eigen tijd bij. Dat maakt me ook hmm. niet uit. Hij wil gewoon aan het werk. Ja. En dat kan ik me ook wel voorstellen, als je zo lang gestudeerd hebt, dat je onderhand gewoon aan het werk. Je ja. wil gewoon je leven beginnen. Absoluut. Hij woont nou thuis, hij kan geen kant op. Mevrouw ja. van Balgoe, ik heb nog een moeder aan de telefoon. Mevrouw van Bokhoven, goedemorgen. U, Goeiemorgen, ja, uw partner, ik, ben, uw partner ik ben moeder is op... hoor, maar daar gaat het niet om. Nee. Mijn partner is 25 jaar jonger, dus ja. bijna zou ik z'n moeder kunnen zijn. Maar daar gaat het niet om. Ik, uh, wij, wij, wij hebben een relatie met 20 jaar. Ja, hij is hier naar Nederland gekomen vanuit Marokko. Met hele goede papieren in de metaal. Ja. En ook op, op een hoge, hogere uh, HVO plus en, en uh, um, uh, HBO. Hij heeft altijd gewerkt via uitzendwerfde. De werkgevers in de metaal nemen niemand aan. En bij hem was het zo, hij was 33 toen, toen wij die relatie kregen... en nu is hij boven de 50. Hij komt nooit meer in de bak. Hij zit voor zijn leven in de bijstand. En, en ja. het, is, het is verschrikkelijk wat er met vakmensen gebeurt. Ja. Maar als die meneer die bij u zit... Uh, een, een, ...een goede leraar zoekt, die weet wat er te koop is in de wereld. Hij heeft ook acht jaar in Libië gewerkt aan het pro project waarvan Gaddafi zei, het is het achtste wereldwonder. Hij heeft werk gedaan, daar hebben ze hier nog nooit van gehoord. Wat een verving. Maar als die, meneer, als die ja. meneer een docent wil hebben, die weet wat ze vragen op de werkvloer, en die mensen op kan leiden, dan hou ik me aanbevolen. U hebt mijn telefoonnummer... En dan hou ik me aanbevolen, want op het ogenblik wordt hij geen gek thuis. Ja. De, het is zo, het is zo gek, hè? Maar we nooit zeggen, want technici, die, die hebben we nodig. Ja, want die nee, hebben is altijd nodig. Ik heb daar de bewijzen van. Mevrouw Davids, ik, uh, Van Bokhoven, dank u wel. <lacht> ik, ik laat Wim Davis even reageren. Nou, mevrouw Van Bokhoven heeft groot gelijk, uh, maar nogmaals, 2012, 2013 zit dat er... Uh, zit de economie uh, gewoon uh, op slot uh, in, in, in de metaal? Ja, die is zo gevoelig voor wat er gebeurt in de economie. Extreem gevoelig. Zodra er ook maar iets tegen zit in de economie. Dan merken ze dat uh, in teamfout. Ja, dan, dan gaan er uh, mensen op straat Of tijdelijke contracten worden niet verlengd. Uh, de conjuncturen. Ik heb hier, ik heb ja. hier een, uh, een tweet van uh, Bjorn Luiters. Die zegt, uh, ik hoor niets over de mobiliteit van werkzoekenden. Dat is een hot Jacco, ja, ze moeten wel bewegen. Is hier, is hier ook uh, de duidelijke boodschap. Uh, ja, kijk, wat je natuurlijk merkt dat als. als ik nu Terwijl hier nog steeds van alles beweegt. Het stroomt maar door naar de carrière. -dagen. Ja, maar dit, dit zijn de starters op de arbeidsmarkt, die hier met name uh, voor, voorbij lopen. Uh, maar wat er gebeurt is dat de arbeidsmarkt een beetje op slot raakt. Hè. Mensen zijn, zijn wat huiverig om, om van baan te veranderen. En uh, ja, uiteindelijk uh, er komen uh, weinig of geen nieuwe vacatures erbij. Ja. De enige vacatures die op de markt zijn, dat is uh, verloop, uh, Mensen die van baan veranderen, ja, dat is en die niet. Durven even uh, niet. En die durven even niet. Dus, uh, ja, dat hoorde ik vanochtend ook. Het, het is durf, het is aarzeling. Meneer ja. de Waard aan de telefoon, wat is uw opvatting, opmerking? Nou, mijn, opvatting, mijn opmerking is dat uh, het inderdaad uh, wellicht in de techniek in de toekomst uh, beter zal gaan. Maar de contracten die op dit moment worden, worden gegeven aan jonge mensen met name, ja. uh, vaak nul-urencontracten, ook in de zorg, die, uh, die bieden mensen heel weinig perspectief. Ja. En ik denk dat we daar wel oog voor ja. moeten hebben dat uh, in die zin een opleiding in de techniek nog niet uitnodigt, Hè? dat maakt het nog niet echt aantrekkelijk. Nee, dat klopt. De, meneer de Waard heeft gelijk. Uh, sinds, afgelopen, of sinds de zomer van 2011 explodeert het aantal uh, nu ook urencontracten. Oproepen en invalkrachten worden steeds populairder bij werkgevers althans. Ja, als werkzoekende is dat natuurlijk onplezierig... Uh, wat dat betreft uh, flexibiliseert de arbeidsmarkt in, in een moordend tempo. Het gaat heel hard. Meer dan een kwart van alle werkenden heeft een flexibel contract. En vooral die nul uur contracten gaan heel hard. Ik kan me heel goed voorstellen dat je daar absoluut niet blijven wordt. Maar het is wel een, een opening naar ander werk, naar vast werk, naar werkgevers. Kort dus al. toch pakken. Kort toch pakken. Pak alles in deze uh, heel verschillende wereld. Je waarin... kan je laten zien in zo'n nul euro contract. En weten de, wat de, je kan. En ook op de carrière, carrière dagen. Het ja. beeld is divers. Aan de ene kant optimisten, aan de andere kant afwachting. De economie op slot en er wordt toch gewerkt aan werk. Heel duidelijk gehoord in deze uitzending van Lijn 1... terwijl de bezoekers aan de carrièredagen blijven toestromen. Met van die ogen, toch met verwachting en hoop. Dit was Lijn 1, dank u wel. Volgende week zijn we er op de armoede. Zijn we bezig met de armoede? Het is de week van de armoede namelijk...